Uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De universiteiten maken zich zorgen over de financiering. Er hebben zich dit jaar meer studenten ingeschreven... dan het ministerie van Onderwijs heeft ingeschat. Daardoor komen universiteiten geld tekort, zegt de vereniging van universiteiten. Het ministerie geeft universiteiten geld voor een vastgesteld aantal studenten. Er was vanuit gegaan dat er dit jaar juist minder studenten zouden instromen... maar het zijn er 1 tot 2 procent meer. Daardoor komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk, zegt de vereniging. Israël heeft een hoge Hamas-commandant gearresteerd. Hij is ook de mede-oprichter van Hamas. Volgens Israël is hij de aanstichter van het geweld van de laatste tijd... tussen de Palestijnen en het Israëlische leger. De commandant werd opgepakt in Ramallah op de westelijke Jordaanhofer... samen met dertig andere Palestijnen. Door het opgeleide geweld zijn de afgelopen tijd negen Israëliërs... en ruim veertig Palestijnen omgekomen. Feyenoord-spits Michiel Kramer krijgt geen straf. De beroepscommissie van de KNVB heeft hem vrijgesproken. Begin deze maand zou Kramer in de wedstrijd tegen de Graafschap... zijn tegenstander Ted van der Pavert in het gezicht hebben geslagen. Kramer werd voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Volgens de beroepscommissie heeft de Feyenoord wel een beweging richting Van de Pavert gemaakt... maar is niet bewezen dat hij sloeg. Kramer kan nu in actie komen tegen onder meer AZ en Ajax. Turkije moet uitleg geven over een brief van de AK-partij voor Turkse Nederlanders. De brief is een oproep om bij de komende parlementsverkiezingen op de AK-partij van president Erdogan te stemmen. Veel Turken in Nederland zijn verontwaardigd en vragen zich af hoe die AK-partij aan hun adres is gekomen. Het college Bescherming Persoonsgegevens onderzoekt of de wet op de privacy is overtreden en wil van Turkije weten hoe het zit. Het weer: bewolkt en soms wat regen, ook wat zon en het wordt een graad of 12.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 Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 the best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 Van jij eruit en ik in taal. Als ik toch de lucht en de mensen verpest Wil ik niet meedoen met de rest Het kerkhof is niet ver Oh, yeah. Ik wil jou.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 Op de lokale omroep zie je hem zandvoort. voor ons verhaal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 Zeggen de sterren. Een grote hit uit 1957. Het was Henk Elsink met Ik ben geboren in april. En daarvoor roer u Helga met Loop nooit voorbij dat huisje. De volgende artiest is Johan Heinrich Doderen. Beter bekend als Joop Doderen. Geboren in Vels op 28 augustus 1921. En hij is overleden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 Joop Douderen, Joop Doudere nu met Zwiebertje. Daar komt Zwiebertje.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 de dak en je valt dan naar beneden en je stuitend naar de wolken breng een sterretje voor me mee want daarboven leidt de wereld op een grote toverbal geef dat sterretje aan Adèle want het is weer carnaval Adèle Adèle ik zal met jou de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 Die haar trouw blijft, tot zij ontwaart. Het is de droom ik het fijn. In een droom gelukkig zijn. Zeg hoe jij er iets voor? Is wat eten dan een bioscoopje misschien? Wat we daarna doen zullen we dan wel weer zien. Zeg jij er iets voor? Ja, ik voel er iets voor om vanavond met jou uit te gaan. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik. Voor. Jij haalt mij van het oor, om precies alles zes moet je staan. Eerst wat eten, dan een thies, kopje misschien. Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien. Zeg, nu, voel jij er iets voor? Ik ja, ik voel er iets voor. Er er iets voor. Van de ja, avond met, met jou uit te gaan. The. <laughs> met Goedie met de medley van al hun grote hits. En daarvoor horen we Elsje de Wijn met Karel. En de volgende formatie zijn Sandra en Anders. En Sandra en is de naam waaronder zangeres Sandra Remer en zangercomponist Dries Holte... in de periode van 1966 tot, tot 1957 samen optraden. Ze waren in 1966 bij elkaar gebracht door Hans van Hemert in Utrecht. En als duel behaalden ze zijn vierde plaats... tijdens de Eurofestie Songfestival van... Uh, dat was 1972... Met Als het om de liefde gaat. En wie naar dat jaar was de inzending van Luxemburg? Dat was uh, Vicky Leandros met de uh, Apratois. En in 1975 verbrak Holte de samenwerkingen... en vormde Rosie Pereira een nieuw duo. Rosie en Andres. En Sandra Remer ging verder als solozonares en TV-presentatrice.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 Anders ...met Tsingaboom Teratata... ...terwijl I Think I'm Gonna Stay... ...afkomst voor het album True Love... En het werd geschreven door het duo Dries Holte... ...en muziekproducent Hans van Hemert. ...en voor de Duitse markt werd het nummer uitgebracht... ...als uh, Tsingderassassá... CFM Zandvoort, lokaal nummer vanuit de badplaatsen Zandvoort... ...het zit erop Zandvoort uit Zandvoort... ...uiteraard volgende week dinsdag... ...voor de 11 tot 12 ben ik weer met een uur lang... Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30... ...40, 50, 60 en de jaren 70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 We hebben een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit? Er raakt geen belief. Sinds je naar dat Amerika ging. Want je zei dat ik. Je hufft, sinds is zo eenzaam op de boerderij. Hou je echt nog van mij in belie? Of ik nu al je liefde voorbij? De liefde tijd van de leer. Dat zand voert uit zand voort.